Een, een mannelijk, er ja, is dus geen animaties. Ik dacht Harry Potter of zo. Harry dan Potter. Of, uh, nee, is dus wel animatiefilm. Ik ben een karakter uit een yeah. animatiefilm dat met sprookjes te maken heeft. Een mannelijk karakter. Het Is dus geen Disneyfilm. Prince Charming. Prince Charming. Geen gekke gok. Maar het is helaas niet goed. Ah. Oh, jammer. Dankjewel Michelle. Oh, We gaan verder zoeken. Succes nog even. Komt you. goed. Ja. Zometeen ook even wat muziek. Dus ik hoop dat we er bijna zijn nu, toch? Ga ik deze draaien? Ja, nou, voor Maar toch? Dit is ja, dit toch? ik wel heel oud. Ja, kijk. Dit is oh. meer dan wat ik ga draaien. God, zomaar uh, vrijdagnacht, jongen. Dan hebben we een, beetje, een beetje energie erin pompen. Dat heb je de database van Joe, sorry. Ja. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk.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 Of je nu zoekt van SUV tot MPV... van waterstof tot elektrisch... of van trekhaak tot panoramadak... vind je perfecte auto op Autoscout24. Download de app en start met vinden. Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Nieuw!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 Als IKEA Family lid krijg je nu, namelijk, 15% korting op alle bestal kasten. Dat kan bijna niet beter, toch? Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Ik wil, ik wil van mijn auto af.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 De tabaksbranche is niet blij met het plan van het nieuwe kabinet... om de minimumleeftijd voor roken en vepen te verhogen naar 21 jaar. Ze vinden het onbegrijpelijk dat mensen van 18 wel mogen drinken en blowen... maar straks geen sigaretten meer mogen kopen. Ze willen eerst weten of eerdere maatregelen om roken te ontmoedigen... zoals het verhogen van de leeftijd naar 18, effect hebben gehad. In Minneapolis is een groot protest aan de gang tegen immigratiedienst ICE. Ook zanger Bruce Springsteen is bij de demonstratie aanwezig. Hij bracht eerder deze week een protestlied uit... ter ere van de twee mensen die daar werden doodgeschoten. Ook in andere Amerikaanse steden wordt vandaag gedemonstreerd... zoals in New York, Los Angeles, Chicago en Atlanta. In Waalwijk is iemand gewond geraakt bij een kettingbotsing, meldt Omroep Brabant. Bij de botsing op de N261 waren zes auto's betrokken. In sommige auto's zaten ook kinderen, maar het lijkt erop dat zij in orde zijn. De weg was een paar uur dicht om de ravage op te ruimen. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. En het is NAC Breda voor de tiende keer op rij niet gelukt om een wedstrijd te winnen in de eredivisie. Thuis tegen FC Twente werd het 2-2. De club ontsnapte aan een nog grotere teleurstelling, want ze stonden eerst 2-0 achter. Die achterstand wisten de Breda toch nog om te buigen tot een gelijkspel. NAC staat 1 en laatst in de competitie. Twente staat op plek 8. En dan nu het weer van Weer Online. De minima liggen vannacht tussen de min 1 en plus 3 graden en er kan af en toe wat regen vallen. In de ochtend meer regen en kans op ijzel in het noorden. Het wordt 1 graden in het noorden tot 9 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. De meldt op dit moment geen files. Wel nog een paar controles. Eentje op de A2 van Weert naar Echt. Dat is A. Bij hectometerpaal 206. En de andere staat op de A8 van Amsterdam naar Beverwijk bij hectometerpaal 3,5. Het is uh, een leuke vrijdagnacht. Ja, Vincent is heel even naar het toilet. Maar we moeten nog goed de vakjes afronden. Dus dat gaan we zo meteen nog heel even doen. De vraag is welke animatie-filmkarakter ik ben. Eerst gaan we de dag even lekker fout van start met Girls Aloud. Jump for my love, Music. we bespreek straks uh, Nathalie. Ja. Uh, maar ik zit natuurlijk weer achter de knoppen. Terwijl jij zat er natuurlijk net. Uh, dus ik dacht misschien dat jij nu even kan vragen aan Nathalie zo. Uh, gewoon een beetje wat ze heeft gedaan dit weekend en zo. En oh ja. Als ze daarna de vraag aan mij stellen, is dat goed? Uh, is goed, doen we dat even. Uh, Oké, okay, doe doe doen zo. Ja. ga ik voor... Marianne Kranden. Jan Smeet. Nee, ik zou het echt niet weten. Ik ga voor Mark Rutte. Voor die Kane. Hoe the fuck is Kane? Ja, iets langer doorgegaan dan normaal. Ik had gehoopt dat het wel binnen dat half uur geraden zou worden, maar ja, het is nog niet aan bod gekomen. Ik ben vandaag een fictief karakter. Ik ben geen stripfiguur. Nou, ik kan, trouwens, ik kan het best wel samenvatten. Ik ben gewoon een karakter uit een animatiefilm ja. dat met sprookjes te maken heeft. En ik ben een mannelijk karakter. En ik kom niet uit een Disneyfilm. film. En daarvan moeten we denk ik wel het een en ander weten. we gaan niet weer tot zes uur door, hè? Nee, we gaan zeker niet. keer eerder gebeurd. Nee, Vincent en ik hebben één keer. Maar dat was omdat er heel veel ijs op de weg lag, waardoor ja. we niet meer naar huis konden. Toen zijn we gewoon tot zes door. Ik wil ook naar bed zo, morgenochtend ook weer vroeg hier zijn. Maar goed, gelukkig hebben we Nathalie. Nathalie, goeie avond, nacht. Hallo. Nathalie, ik, wil, ik heb even, ja leuk, ik kom ineens helemaal op. Hoe gaat het met je? Ja, is het goed. Ja? Heb jij een lekker weekend? Ja, en jullie ook? Ja, zeker. Ja, ook wat lief dat je dat vraagt, Nathalie. Ja, ja, ja, hier uh, ook alles goed. En dan blijf je nog lang wakker of uh, ben je onderweg naar bed? Daar heb hebben de tandenborstel in je hand? Uh, nee, ja, we, gaan, uh, we zijn richting huis. Want morgen moeten we naar de Ziggo Dome. Oh, Ga je optreden? treden? Dan gaan, de gaan je ah, leuk. Ja. En heb je staaplekken of ga je op de bank zitten? Nee, we gaan op de bank zitten. Oh, dus je, oh, dan kan je niet dansen en zo. Jawel, kan had toch staan? Ja, natuurlijk wel. Ja, tuurlijk. Nou, hey, ga jij smiddags of s'avonds, Nathalie? Nee, s'avonds. Leuk, dan kan het zomaar zijn dat je tegen gaat komen morgenavond. Oh. Nou, leuk. Benieuwd? Maar ben je ook verkleed als je fictieve karakter morgen? Nee, nee. Ja, dat ben je goed te herkennen. Ben ben je, een mooi bruggetje. Dat ben ik te herkennen, ja. ja. Nee, als je, straks, als je straks weet wie ik ben... dan is het maar beter dat ik niet verkleed ben als mijn fictieve karakter. Uh, Nathalie, wat voor ja of nee vragen wil je aan mij stellen? Um, ben je groen? Ben ik groen? Ben je groen? Wat oh, een goede vraag. Ja. Ja, ik ben groen. Oh, oh, hey. oké. Okay, nou, dan, ook al, dan ben ik heel benieuwd, hoor. Zeg het maar, Nathalie. Wie denk je dat ik ben? Ben je Shrek? Nathalie, jij denkt dat ik Shrek ben. Yes. Je, je kan nu nog wisselen van antwoord. Nee, echt niet. Oké. Okay. Nathalie, ik ben Shrek! What? Je krijgt een welverdiend applaus vanuit de studio in Amsterdam. Weet jij wat jij hebt gewonnen? Nee, geen idee. Oh, nou dit vind ik oh. altijd heel leuk. En weet jij het uit je hoofd, Vincent? Tuurlijk, je ik heb het de uh, hele dag geleerd. Daar gaan we. <laughs> <Dan> <laughs> Laten gaan we die luister goed. Dit win jij. Jij, jij hebt gewonnen. Een al -in, in, in arrangement voor vier, vier personen van. bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat, dat is een, een uur lang bowlen, onbeperkt gourmet en, en alle drankjes, drankjes zijn inbegrepen uit het pandrankenpakket. Achteraf. Geweldig. Ja, ja, geweldig vind je het. Ja, superleuk. <laughs> weet je al wie je ja. mee gaat nemen? Ja, de hele familie, denk ik. De hele familie. Ja. Want ik hoop dat, dat er drie zijn. Anders <laughs> wordt het moeilijk. <laughs> ja. Veel plezier bij de bankzitters, Nathalie. Ja, dankjewel. En veel plezier bij het bowlen. Helemaal goed. Hoi, hoi, hoi. Vincent, bedankt dat je nog hebt verbleven. Lekker, fijne show. Kent ik er nu. Dit is Stay in de Q-nacht. Give me love, that's what I want. Scream it out loud. Don't let the side Hold me like the pebbles in your hand, and they just sand yeah. Summer isn't over, yeah. Skinny paper with your heart out, it's my favorite part now, yeah. Van Sarah Larson, Midnight Sun. Daarvoor Miley Cyrus, Midnight Sky. En dat allemaal midden in de nacht, hè? Ja, je moet het voor jezelf nog ook een beetje leuk houden. Hey, het is uh, vandaag 31 januari. Dat betekent dat het de laatste dag is dat je je voorspelling kan insturen... voor de meest onwaarschijnlijke voorspelling van het jaar. Begin uh, januari ben ik namelijk een wedstrijd gestart. De persoon die de voorspelling weet in te sturen... waarvan de kans zo klein mogelijk is dat het dit jaar uitkomt. Maar... Die dan uiteindelijk toch wel uitkomt. Die wint aan het eind van het jaar een prijs. Nou, je kan dus al de hele maand voorspellingen insturen. Zo kwam bijvoorbeeld al voorbij dat. Nick en Simon dit jaar weer bij elkaar gaan komen. Jenny, die voorspelde dat twee Q-DJ's. een relatie met elkaar gaan krijgen dit jaar. En mijn collega Vincent Ponk, die je net nog hoorde. die voorspelde dat er een AI-hit dit jaar op één gaat komen in de top 40. Nou. Vind ik ook een hele leuke onwaarschijnlijke voorspelling. Je kan het je zo gek niet verzinnen. Mocht je zelf maar nog een duit in het zakje willen doen... stuur dan je onwaarschijnlijke voorspelling gewoon met een berichtje via de Q-Music-app. En wie weet komt je voorspelling uit en win je aan het eind van 2026 wel een mooie prijs. Moet het natuurlijk dus wel de meest onwaarschijnlijke zijn hè, die uitkomt. Nou, kom maar door. Dit is de baas bij Q. Ako! Sounds better with you. Better with you. A hundred days have made me older Since the last time that I saw your pretty face Bob en Mo. Nog even blijven. for three doors down. And here without you. Bij Q Music. Ik ben deze week bij een concert geweest. Van een wereldberoemde artiest. Q Music. En dat is nu al, ja, ik durf wel te zeggen. Het beste concert. Misschien wel van heel 2026. Ik vertel je zo van wie dat was. Na dame Yenna David. Talk to me. You look like I know. it like a picture A I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you. Oh, don't really wanna know if you're ever gonna let me go.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 Get down the business Back and forth, back and forth with the bullshit No sir.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 Siesto bij music en The Business. Ik was uh, afgelopen... Uh, Oeh, zo. <laughs> ik heb dit verhaal slecht voorbereid, hè? Als ik al in de eerste zin onderuit ga, ik zit even te denken. Was het dinsdag, woensdag? Nou, nu moet ik het ook goed zeggen ook. Ik denk dinsdag. Ja, ik was afgelopen dinsdag in de Ziggo Dome bij Ray. Ray is uh, natuurlijk bekend van Where Is My Husband. Bekend van escapism. Maar ik volg Ray nu al, uh, denk ik, zo'n drie jaar... Ja, klopt dat? Ja. En ik ben al sinds het eerste moment dat ik haar tegenkwam op Spotify... dolverliefd geworden op haar liedjes. Zij heeft zo'n waanzinnige stem. Zo'n waanzinnige muziek die zij maakt. Um, en afgelopen week stond ze in de Ziggo Dome. Het zou je waarschijnlijk niet ontgaan zijn. Want ik heb het idee dat iedereen en zijn moeder bij, die Zygodome, bij dat Ziggo Dome concert was. Maar wat een waanzinnig concert was dat. Even een beetje ter illustratie. Als je er niet bij was, je moet je voor je zien. Ik denk overigens dat Ray ook geen cent over heeft gehouden... aan uh, de winst van wat er allemaal komt kijken bij het concert. Want ze had een heel orkest met zich mee. Zij had zes blazers, zes strijkers, een, een band. Dus gewoon uh, pianist. Uh, ze had uh, achtergrondzangeressen, een, een drummer, een gitarist. Het was zo'n imposante uh, uh, avond aan hoe het klonk. Even een klein voorbeeldje. Dit was bijvoorbeeld Escapism, een van haar grootste hits. En dit worden ze allemaal live gespeeld, hè? Dan begint ze dat begin nummer. Waanzinnig. Where is my husband? Openden ze de show mee? Dat ging dan weer zo. los. Oh, oh, yeah. nou ja, Je dat een beetje wat de bedoeling is. Ik, ik, ik heb de hele avond met mijn mond vol tanden staan kijken en dan ben ik nog niet eens begonnen over het decor. Het licht dat erbij kon kijken. Ze had er een hele show omheen gebouwd met verhaal. Het is, ja, ik kan het maar in één zin samenvatten. Mocht je ooit de kans krijgen om Ray te zien? Pak die kans. Ik vond het voor heel grappig. Eén reactie op YouTube treft het heel mooi samen. Die zei ik hou ervan dat Ray haar beste optreden altijd haar volgende optreden is. Nou. is coming. You know that when it snows my eyes become a and the light that you shine can be seen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 Kiss van a rose. Straks om uh, kwart over één hoor je weer Keynes verhaal om voor op te blijven. Daarin is het altijd de vraag, wat heb jij wel eens meegemaakt? Wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt? Nou, dat levert elke week weer een verhaal op... waar je eigenlijk op voor moet blijven om het even te horen. En vannacht ook weer... De politie kreeg een melding dat ik dood was. Al dus het verhaal van Harmony. Ja, context hoor je dus straks. Eerst muziek van Shakira. Dit is Zoo by Q. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world, cut up in a rock race. Concrete jungle. We'll seek and find, what do we do now?